vol schrik tot zijn straf het hoofdje is bloedend verwond vol schaamte brengt hij dan Stormen en gevaren. Ik blijf je trouw, al duurt de reis op jaren. Lieve jongen, al moet, eens komt alles weer goed. Komt alles weer goed En dan zullen voor ons in het kerkje De bruiloftsklokken slaan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 Christal Wals met de, van de Tina Rosita. Nou, voor die mooie platen, 1959. De zangeres zonder naam met Ach, vader lief toe, drink niet meer. Zandvoort uit Zandvoort, tot 12 uur ben ik bij u. Met alleen maar mooi oud-hollestalige muziek. Zometeen onderweg hier op de radio. De Ramblers, Oké Kees de Lange en Kees Schilperoord komen eraan. Maar nu eerst Sonja Oosterman met Daar Waar de Molen Staan. Daar waar de molen staan tussen het buivend graan, aland zo klein en zo mooi.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 Na veel geklets in, in draaien maar, staan wij als duo naast elkaar. En zinnen we de hit van het jaar, een stem hebben we v van v. geen van twee. Geen hoge en geen lage zee, geen maatgevoel, dus het sakee. Gauw op de plaat en voor de tv. En die het mens omgekoord Maar alles bent als je het maar vaak genoeg hoort Dus draaien maar, draaien maar, draaien maar, draaien maar, draaien maar, draai maar door Soms lijkt het of de pick-up stoort Maar dat's de lange die u hoort en dat gegil dat lijkt op moord Dat is het geluid van schilveroor. van zingen word je niet zo moe. Als van het shower en met een koe. En het is ook niet zo'n zwaar gedoe. Als dit zo'n interview. A stem die het mens In de maneschijn, ik heb maling aan vuil. Hey, hey, hey, hey. Ik verlang slechts naar jou. Toezicht nou, jammer schat, dan worden we man en vrouw. De zorgen van morgen, die kwellen het meest.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 een hartje grijze, een beetje wijze.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 want was zo aardig voor mij in Europa, mijn in opa, Europa, zo iemand als hij, niemand zo aardig voor mij in Europa, mijn eigen Europa, niemand zo aardig voor mij.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 Aardig, niemand zo aardig, niemand zo aardig, als hij, mijn oude U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Alleen maar mooie, oud-Hongonstalige muziek. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70...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 Want to call her Time to kom zijn eerst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 een prinses van een draak.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 Toveren. En daarvoor muziek van Jules de Korte met Ik zou wel eens willen weten. En ook nog de zusjes van Tricht met Ga naar Zee, Vissersjongen. En de volgende dame is geboren in Ermuiden. Op 19 augustus 1926. En overleden in Beverwijk op 15 januari 2000. We hebben het over Anne-Maria Palme. Roepname, roepnaam Annie. Met een lange I, maar wordt meestal gespeeld als uh, Annie met twee N en IE.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 Zomaar een straat uit de liefheid zingen, ik hou van jou. Al zal je de naad die zal wel nooit leren. En op een sport niet veel presteren. En in een auto heel slecht chaufferen, ik blijf je prouw. Bij jou, bij jou, begint en eindig mijn geluk. Bij jou, bij jou, voel ik vast dat ik leef. Wat ik wat ik vond je heel charmant en interessant, toen ik die avond jou tegen.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 Wanneer je dan thuis komt met nieuwe schoenen, mij in de gang al begint te zoenen, weet ik, ik ruil jou voor geen miljoen en ik hou van jou, bij jou, bij jou, begint er een...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 I'm going to Blokje van scheiden, alle moest ik straks kruipel ook gaan. Gedachten, gestaan, kijk